In Schiedam heeft de politie een flat aan het Bart van omsingeld. De politie was op zoek naar een jongen die een vuurwapen bij zich zou hebben. In de flat is iemand aangehouden, maar volgens de politie is niet duidelijk of dat ook de gezochte jongen is. De politie kwam in actie na een tip van passanten. Die zagen hoe de jongen op straat een vuurwapen toonde aan een vriend. Toen de politie arriveerde, rende twee weg. Een jongen kon meteen worden aangehouden, de tweede wist te ontkomen.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 Aanstaande donderdag zal de nieuwe Tweede Kamer worden beëdigd. En de dag daarvoor, woensdag dus, zal er afscheid worden genomen van een aantal oude, bekende gezichten. En in twee dingen ontvangen wij deze week daarom een aantal van deze vertrekkende Kamerleden. Ik open de vergadering. Het woord is aan.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 voor De Buitenlandse Zaken onder andere. De kamer hier, we zitten hier ook in Den Haag. De kamer hier, hierachter, hierboven. Is die al wel helemaal ontruimd? Nu gaan de dozen heen en weer. Ik zie computers uh, in de draaideuren verstikt raken. Hele schilderijen en uh, reliquieën die worden verscheept. Um, sommige mensen hebben het al gedaan, andere mensen moeten nog erg wennen aan de verkiezingsuitslag die voor sommige partijen, waaronder de mijne, natuurlijk keihard was. Ja. En uh, die zullen dat de komende dagen doen. Maar heeft u het, u het al gedaan? Ik ben bezig. Ik ben druk bezig. En hoe ja. voelt het om daar die spullen in te pakken? Dat, uh, die spullen, ja, daar hebben je het over oud papier. Uh, ik heb het meeste met het afscheid nemen van het gebouw. Het is toch het parlementsgebouw waar zoveel traditie, eeuwenlange traditie in zit. Ik hou ook van het gebouw. Het is een aaneenschakeling van oude ministeries, een oude straat, een hotel. Is allemaal bij elkaar gepakt en mooi modern bij elkaar gezet. En dat je in dat gebouw waar je makkelijk kan verdwalen... Ja. zo blind nu de weg gevindt na al die jaren. Je hebt daar zoveel rennende stappen, zweet en van alles... en spanning en successen en tranen liggen. Um, daar ben ik me van bewust. Dus ik neem er ook de tijd voor om daar uh, met aandacht afscheid van te nemen. Wat goed. We hebben uh, aan iedereen gevraagd tot nu toe... en ook de komende dagen aan de vertrekkende Kamerleden... om iets mee te nemen wat symbool staat voor die periode. Wat heeft u meegenomen? Ik heb meegenomen um, een afbeelding van een grote poster... die al jarenlang bij mij op mijn kamer hangt. Um, hij bedekt een hele wand. En het is een, een, een gedesignde foto van een man die in een waterfles... een lege waterfles zit. Hij zit op de bodem. En daarboven staat in het Arabisch, maar vertaald in het Engels... Thirst for Freedom, dus dorst naar vrijheid. En dat is ontworpen door uh, Gazaanse kunstenaars... die een designerbureau in Ramallah hebben. En dat heeft altijd enorm tot mijn verbeelding gesproken... Ja, want uh, u zegt, ik heb een afbeelding, maar mag ik het even zien dan? Ik zal hem eens even laten zien. Oh, op de iPhone. Dat is een speciale iPhone-service. Ja, u heeft hem gefotografeerd vandaag. Ja, oké. Okay. Je ziet dus eigenlijk niet dat hij heel erg groot is en ook mijn hele wand bestrijkt. Ja, want hij is twee bij... Hij bestrijkt gewoon echt een hele wand, twee bij anderhalf zoiets. Al ja, ja, ja, ja. Even kijken. Oh ja, wauw, ja, dat is een ontzettend mooie foto inderdaad. Een, een volgens mij ontkleden man aan de, zijn bovenlijf, of niet? Lijkt dat maar zo. Het lijkt op een, een blote man, maar hij zit gehurkt... in ja. een halve schaduw. In een, Heeft um... hij een bloot bovenlijf? Ik heb niet anders gedacht... omdat dat een um, ontbloot bovenlijf is. Maar nu je het zegt, je ziet het niet goed... door de schaduw. In ieder geval, hij is uh, naar beneden um, aan het kijken. Houdt zijn knieën vast. En uh, zit um, in een open fles. En, uh, een, duidelijk een waterfles. En... Die, um, die man die daar zit heeft, is voor mij altijd symbool geweest... voor uh, hoe mensen naar vrijheid snakken als naar water. En u was daar in Gaza en zag die poster? Nee, deze kunstenaars hebben we ooit in de Donsen gehad in Den Haag. En die wil ja. ik ook weer eens bekijken. En hij is licht beschadigd, waardoor ik uh, deze printout uh, op mijn kamer mocht hangen. Ja. En is, het zo dat, is, is dit de bron van Mariko Peters, in zekere zin? The thirst for freedom. Ik had hem al. Ik heb hem zelf heel sterk. Ik heb uh, veel in landen gereisd en zelf ook gedeeltelijk gewoond... waar mensen er echt uh, tot en met burgeroorlog of andere oorlog aan toe voor vechten. Voor die vrijheid. Het is ook een belangrijke drijfveer voor mij in de politiek... om te borgen dat die vrijheid er ofwel komt... of als je hem hebt, dat je hem houdt. Mm -hmm. En dat je er dan zo, zo zorgvuldig mogelijk mee omgaat. Maar hoe komt dat dat dat bij u zo aanwezig is? Ik denk dat uh, de hang naar vrijheid is... Het, de grootste behoefte uh, van mensen. En het is de eerste opdracht uh, als je bezighoudt met... hoe moet je samenleven, hoe kan dat in vrijheid? Het is... Um een grote opdracht van rechtvaardigheid. Ik ben jurist uh, qua achtergrond. En dan hou je bezig met vra vraagstukken van gerechtigheid, vrijheid. En het eerst denk ik ook je eerste politieke opdracht. Om te zorgen hoe kunnen we in vrijheid samenleven zonder dat we ja, elkaar de kop in Maar was, slaan. was u als klein meisje, u heeft een Japanse moeder, een Nederlandse vader. Heeft het daar iets mee te maken? Met iets van een achtergrond? Ik denk dat mijn belangstelling voor de buitenwereld en internationale samenwerking, hoe landen met elkaar in één wereld kunnen bevolken, zeker ook is gevoed door mijn internationale achtergrond. Ik ben me altijd er bewust van geweest dat Nederland maar een klein land was, te midden van een hele grote wereld, waar ja. nog andere culturen en geschiedenissen bestaan die in, uh, een heel ander uh, verhaal vertellen dan in Nederland. Ja, en dat leidde tot veel passie op dat gebied uh, in de Kamer. En we hebben een compilatie gemaakt... Oh jee. van wat leuke, vurige fragmenten van u. Gaan we even luisteren. Tromgeroffel voor het islamofome buitenlandbeleid. Demonisering van de Arabische wereld. Om te protesteren tegen de praktijk... die vrouwen in Saoedi-Arabië verbiedt auto te rijden. Zo werkt dat in het recht. Als je nog niks hebt misdaan. Dan heeft de regering zich niet te bemoeien met de boodschappen... die je in de wereld wil verkondigen, gebruikmakend van je vrijheid van meningsuiting. Ik wil weten, voorzitter, wat wordt er gedaan om zo'n militair scenario te voorkomen? Ik geef het woord aan de minister. Dank aan mevrouw Peters. Meer en minder kan ik daarover niet zeggen. En het antwoord van de minister stelt mij teleur. Hij holt achter geschiedenis aan en Nederland kijkt toe en spreekt zich niet uit. Hoe is dat om terug te horen? Ik vind dat heel maf om terug te horen. Ik heb er altijd een onwennige relatie mee om mezelf in woord of beeld terug te zien. En het valt me nu vooral op hoe, uh, hoe geladen het is. Hè? Haast uh, agressief. Uh, ja, heftig. Heftig, ja. En hoe vindt u dat dan, om dat terug te horen, dat u zo heftig bent geweest? Ik denk in elk geval. nu, als ik dat hoor, goh, de volgende keer ietsje rustiger. Waarom? Um, ik denk dat een van de belangrijkste lessen in de politiek die er te leren zijn, is... Um, uh hoe kun je goed communiceren? En je moet je ook uh, weten te bedienen van verschillende communicatiestijlen... bij oppositie, en zeker een uh, GroenLinkse oppositie Daar hoort soms de felle aanval. Maar er hoort ook bij gas terugnemen. Als je ziet dat er momenten van uh, samenwerking ontstaan... of als dat iemand uh, misschien een bereidwillige stap doet... om half jouw richting op te komen, dan moet je niet zeggen... ik ben uh, ontevreden dat u die andere halve stap ook niet zet. moet je soms tevreden zijn met die andere halve stap die naar je toe komt. En daarmee leren spelen, dat kan de geoefende... die. Dat kan de goede communicator. Heeft u dat geleerd, eigenlijk als u terugkijkt nu op die periode in de Kamer? Dat dat nodig is? Dat hoop ik heel erg. Ik uh, denk alleen dat ik mijn hele leven lang hierop zal blijven moeten leren. <lacht> en dat wens ik trouwens hier veel meer mensen toe. <lacht> ja. Want het zit in u dat u de full die gaat er dwars in. Dat zit ook in mij. Eh, ik weet niet wat jullie allemaal misschien voor hele lieflijke... rustige passages van mij ook nog hebben gevonden en weggelaten. Maar misschien ook wel niet. Uh, maar ik, ik, uh, ik zit uh, qua sommige politieke idealen heel gepassioneerd uh, in de Kamer. En in, überhaupt in het leven op deze manier? Zullen vrienden dat ook zeggen? Ja, ik denk het wel. Vrienden hebben heel veel over mij geklaagd... terwijl ik in de Kamer zat, want we zien je nooit meer. Je hebt het zo druk en je loopt jezelf misschien wel voorbij... je zit maar te werken en te werken. Maar ik denk wel dat ik iets van een uh, workaholic in me heb. Ik heb wel eens gezegd, als ik uh, postbode zou zijn... dan zou ik ook nog gestrest zijn en een hele drukke baan ervan maken. En zo'n ongelooflijk mooie rollende R, hè? Die is heel sterk. En ik weet niet waar die vandaan komt. De Japanners, mijn moeder, die kan hem niet zeggen. Die, die, die, die hebben de R niet in hun taal. Uh, en van mijn vaders kant komt hij ook niet. Dus waar ik hem vandaan heb, is een raadsel. Um, u heeft in de Kamer uh, samengewerkt met uh, onder andere... Uh, Joël Voorwind van uh, de ChristenUnie... Um, hij, uh, hij is gebeld door ons en we hebben hem gevraagd om uh, u kort te omschrijven. En hij zegt het volgende. Moedig, gedreven en onconventioneel. Als ik ja. aan Mariko Peters denk, dan denk ik aan iemand die een hele internationale achtergrond heeft. Sowieso is haar moeder natuurlijk Japans. En iemand die zich enorm inzet voor mensenrechten. We zijn samen in 2006 de Kamer ingegaan en verschillende uh, missies gedaan uit het buitenland. Uh, ik weet dat we samen in Guantanamo B zijn geweest. En dat zij uh, toen wij het bootje ingingen richting die, uh, die, die kampen daar... een t-shirt tevoorschijn toverde met uh, Stop Quantanamo B... wat uh, de kaptein daar weer niet al te vrolijk stemde. Uh, maar ze deed het wel. Uh, dus uh, ik heb altijd veel waardering voor de gehad. Ook een dame met lef, zo te horen. <laughs> Ja, nou, aardig om een collega zo over je te horen. Praten. Ja, hè? Dat... ja, De waardering is overigens wederzijds. Ja, maar goed, hoe is het afgelopen trouwens met dat t-shirt? Want het werd niet gewaardeerd door de kapitein. Nee, dat brandde echt op mijn lijf. Maar ik heb het inderdaad aangehouden. Ik heb overigens eigen beweging en daarmee ook de kapitein geruststellend. Het wel toen we echt in die gevangenis waren, waar de bewakers ook echt in functie zijn, uh, toch weer bedekt. Want uh, je kan hun werk niet verstoren. Maar aan de buitenkant, uh, waar we de politieke praatjes... en de propaganda over ons heen kregen... daar uh, was ik als politicus en heb ik mijn statement gemaakt. Um, ik ben nu wel heel blij dat heel veel Amerikanen... even later ook een president hebben gekozen... die zei, ja. we stoppen met die boom, ja. maar het is hem alleen helaas niet goed gebeurd. Was het eng ook om zoiets te doen? Toch een beetje, beetje recalcitrant, toch een beetje activistisch bijna? Ja, en ik ben geen uh, ervaren activist, dus ik vond dat heel spannend. Ik uh, zat uh, heel lang te friemelen met mijn jasje. Zal ik het nu doen? Zal ik het nog eventjes wachten? Ja. En daarna, ja, het brandde aan mijn lijf. Ja, en ik wist natuurlijk dat alle ogen ineens uh, op mij geprint stonden. Dus uh, ik probeerde toen moedig stand te houden. Ik was blij ook toen ik het had volbracht. Ja. ja. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Reintjes. Ja, ik praat in onze serie gesprekken met vertrekkende uh, politici, kamerleden om precies te zijn, met Mariko Peters. Zes jaar lang Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Aanstaande woensdag neemt ze afscheid. En als we ja, uw naam noemen, dan denken we ook onwillekeurig aan de periode vorig jaar zomer die achter u ligt. Een moeilijke periode voor u. Afschuwelijke periode zelfs waarschijnlijk. Um, heel kort gezegd. Simpel gezegd ook. Waar ging het over? U, uh, in uw vorige baan heeft u een, uh, een positief advies gegeven uh, aan het Prins Klaus Fonds... over een bijdrage uit dat fonds. En dat ging om een verzoek van een, uh, een project van een man die inmiddels uw partner is... Um, en um, nou, dat werd niet gewaardeerd. Er werd gezegd dat u belangenverstrenging had. Uiteindelijk is er een commissie gekomen die heeft gezegd dat dat niet aan de hand is. Maar dat u eerder had moeten zeggen dat u verliefd was, om het even simpel te zeggen. En bovendien was er uh, een kwestie van hemzelf. Een nare kwestie met, uh, met zijn ex-vrouw. Um, en daardoor kwam hij zelf ook in een negatief daglicht te staan. Zonder die hele kwestie weer op te raken. Want daar heeft u waarschijnlijk ook helemaal geen zin in. Um, ik weet nog dat ik in Zuid-Frankrijk de krant kocht. Gewoon, die ene krant. En dat ik daar mijn kopje koffie nam. En dat ik dit las. En die mails van u aan uw man. Ik dacht, jeugje, wat heeft er. Dat weet ik nog. Omdat ik dacht, wat is dit afschuwelijk voor deze vrouw. Dat was het waarschijnlijk. Dat kun je zo stellen. Dat was echt afschuwelijk. En... Um... Je ziet iets heel intiems van je privéleven... ineens gewoon wekenlang over de nationale media en de tijdschriften heen eh, gesmeerd. Uh, kijk, privacy en hoe belangrijk het is om een privéruimte te hebben. Um, dat is echt heel belangrijk. En ik heb toen erg aan den lijve ondervonden hoe het kan zijn... hoe het voelt uh, als je hoe, privacy geschonden wordt. voelt dat wordt. inderdaad? Wat is dat dan? Om zoiets letterlijk in de krant te lezen? Ja, dat, dat, dat, dat is precies alles wat u er zich er waarschijnlijk bij kunt voorstellen. Dat is echt verschrikkelijk, los ja. van dat je je afvraagt... hoe, wat, waarom en hoe komen ze eraan. Mm -hmm. um, ja, ook dat soort ja. spooky gevoel. Waarschijnlijk, hoe komen ze eraan? Ja, ja, ja, ja, en dat weet ik nog steeds niet. Nee? Nee. Uh, ik had het zelf eerst ook niet. Dus dan uh, ben je nog een soort van halve detective... dat je het probeert te achterhalen. Ja. ja, klopt dat wel wat er staat? En, um, kan ik het verifiëren. Um, maar ik heb vooral heel veel last gehad... van dat er allerlei verhalen omheen werden gesmeed... die gewoon echt niet klopten. En um, wat werkelijk de feiten waren... die, die ook, ook nu weer uw weergave... Klopt um, niet? Klopt, klopt klopt, gedeeltelijk niet. Want, um, u zei bijvoorbeeld, ik had een positief advies gegeven. Ik had toevallig een gemeente kritisch advies gegeven. Een e-mail van acht regeltjes... Um, en ik was ook niet de enige die je daarover nee. werd geadviseerd. Dat was onderdeel van de ja. standaardprocedure. Maar af en toe, ik, um, ik heb dus heel veel pijn meegemaakt. Uh, maar ik moet ook echt toegeven dat uh, een paar maanden later... gelukkig die pijn ook iets minder werd. En um, ik, hoewel ik er toen ik er middenin zat niks van kon geloven... dat ik er ook nog wat van zou leren, ik er toch wat van geleerd heb. Dat je um, ja, privacy koestert. Ik heb het later ook in de politiek gedaan voor anderen. Mm -hmm. um, dat je ook... Um, in je oordelen over andere mensen, en dat doen we natuurlijk al gauw... zeker als het mensen betreft die je niet zo goed kent... dat je daar echt uh, uh, bescheiden moet zijn en op moet passen. Omdat je vaak niet weet waar je over oordeelt. En daar gaat een soort van uh, verlichting van uit. Als je wat allemaal als mensen wat bescheidener opstelt... in je oordelen over elkaar, dat vind ik een fijne les. En ook uh, het belang van liefde. Ik had het zonder liefde gewoon in die periode niet gered... Dus koester, de liefde, is eigenlijk de wijze les. Ja, nou, dat is wel heel mooi. Dat het u u waarschijnlijk dan dus meer liefde tussen elkaar heeft gebracht. En veiligheid. Ja, ja. uiteindelijk ja. wel. Ja. Ja. Wist ik wel van, uh, van tevoren ja. meteen, hoor. Maar je moet er maar doorheen zien ja. te komen. Ja. En was het vergelijkbaar met iets wat u eerder had meegemaakt? Nee, nee, totaal niet. Nee. Een hele nieuwe ervaring, dus. ja. ja. ja. Nou, ik heb wel eerder pijn en verlies of verdriet meegemaakt. En ook daar wel gezien dat. Wie is het, hè? Die zei dat ieder nadeel zijn voordeel heeft. Ja, je Je leert lessen. En um, ik hoor mezelf nu soms iets weer zeggen tegen ook mensen die bijvoorbeeld heel verdrietig zijn dat ze de kamer moeten verlaten, omdat ze toch hadden gerekend op een zetel. Um, ook hier leer je weer wat van. Um, dus, uh, nou. Doe wat met ja. levenservaringen die op je pad komen. Want heeft het u uiteindelijk dus een soort milder gemaakt eigenlijk? Dat, je inderdaad, dat u nu denkt, ja, eigenlijk moet je inderdaad totaal niet oordelen. Deed u dat meer dan nu? Ik denk onbewust wel. Onbewust wel. Dus wees milder, wees lichter. Eh, niet zo veroordelend. Wees ook op je hoede. Hè. Geloof niet alles eh, wat nee. je ziet. Probeer een eigen kritisch oordeelvermogen je toe te eigenen. Dan wordt het leven wat lichter, heb je ook minder boosheid. Het was ook een optie om me toen helemaal mee te laten sleuren... in haat en nijd en wrok natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar ik ben ervan overtuigd dat als je dat pad opgaat... dat is om de einde, dat is zwart, daar komt geen positieve energie nee. uit. En is het dan ook niet heel fijn dat dat Kamerlidmaatschap... dan dus nu ook gewoon lekker voorbij is? Ik moet eerlijk bekennen dat dat al voorbij was, die pijn... Um... En, um, maar in andere opzichten, ik heb ervoor gekozen om niet um, te kandideren... en niet aan deze afgelopen campagne mee te doen. Uh, dus ik ben al wat langer ge gewend aan het afscheid. Um, ik, er zijn sommige dingen die ik echt zal missen... maar er zijn ook dingen die ik niet zal missen. Het is bijvoorbeeld echt een hele zware levensstijl die je leidt. Namelijk? En, uh, hoe hoe je zou je dat omschrijven? Nou, om, een, om een heel makkelijk voorbeeld te noemen, ik heb anderhalf jaar geleden een tweeling gekregen. En ik heb pas deze zomer, toen ik vrij af had van de campagne, heb ik ze voor het eerst zonder een scheef ogen op de klok echt in mijn armen kunnen nemen en kunnen knuffelen. Uh, zonder dat ik tien kranten om me heen had met de vraag in mijn achterhoofd, moet ik wat doen, moet ik wat doen, is ja, er actie. Ja, wat aan relaxed Ja, het is echt, een, je, je leeft op een kort gespannen boogje de hele tijd. En is het nu, eh, als u dat leven nu, hè, eigenlijk, nou, nu zit u nog heel even in de kamer... maar als u daar woorden aan zou moeten geven... het verschil tussen dat leven wat u nu omschrijft... en het leven wat u weer gaat leven, hoe zou u dat noemen? Het grote verschil voor mij nu, en ik zit nu nog in de beginnende fase daarvan... is dat je niet meer alleen maar zo in je hoofd leeft. Uh, ik voel me op een gegeven moment soms alleen maar een wandelend hoofd... een pratend ja. hoofd en alles in twee minuten... Uh, maar dat je meer toch in balans raakt en dat al je zintuigen weer open gaan staan. En dat je ook opener bent. Opener voor signalen die uit je omgeving komen... of die vanuit de muziek komen, van andere mensen, of de natuur, of um, noem maar op. Meer weer helemaal, Magico. Niet meer alleen Magico, er hoofd. Ja, ja en uh, meer in balans. Het, de, de Kamer, het politieke leven... doet echt een buitensporig appel... op alleen maar één soort hersencel die uh, alles in uh, korte zinnen... en in twee minuten... en uh, gericht op de volgende media... het uh, Want Is het zo neerlegt. dat als ik Mariko nu bij wijze van spreken... op een feestje tegenkom... dat het een andere vrouw is dan als ik haar een jaar geleden had gezien? Ik hoor nu al van mensen die mij goed kennen... en dat ik ontspannender ben. Ja? ja. ja. ja. En waar leidt dat toe tot andere gesprekken op zo'n feestje? Ik bedoel, bent u inderdaad weer ja, geïnteresseerder in, in andere dingen? Ja, je luistert beter. Ja? Dat vond ik ook... Ik, als je mij een jaar geleden zou hebben gevraagd... Um, kun jij luisteren? Dus ik op hoog en laag zeggen ja. heel goed ik kan luisteren. Maar ik merk een verschil dat als je zelf rustig bent... dat je veel beter kunt luisteren. En... Um, Ja, nou, dan ik over, it, it, U ja. ging iets vertellen over dat u niet goed luisterde op feestjes. Ja, denk ik. Dat dus je, je, je luistert beter. Uh, nou, en, en je staat meer open. Ja, is... ik, was, ik woon nu vijf jaar in Den Haag. Ja. Ik was al die vijf jaar nog nooit naar de Haagse markt geweest. Nee. En ik had daar allemaal geen tijd voor. En dat was allemaal vieze spullen. Dan moet je je best doen voordat je daar de goede aard bij je tussen ja. uitplukt. Um, en. Um, Bijvoorbeeld nu ging ik er naartoe en ik zag, daar de, ik zag het nu als een rijkdom. Van de hele wereld staat daar, van India tot Pakistan tot Marokko en Egypte. En, en met de beste spullen en de, de grootste keuzemogelijkheden. Uh, ik ben heel blij dat ik op die manier weer ja. Uh, ja, gebalanceerder en opener in het leven kan staan. Ja. Maar dat klinkt ook vooral als weer tijd hebben inderdaad. En de dingen weer daadwerkelijk zien. Niet meer alleen ernaar kijken, maar daadwerkelijk tot je door te laten dringen wat je ziet. Ja, ja. Ja. Niet alleen maar van debat naar debat en uh, nee. head, uh, headline in de krant ja. naar headline. Volgens mij toewerken. is dit uh, een hele goede keuze om weer andere dingen te gaan doen, in uw geval. Sowieso is politiek een tijdelijk beroep. Hè? En, ja. um... nee, maar Er zijn een aantal die het heel lang volhouden. Ja. Maar u vat het ergens ook op, volgens mij, als ik dit zo hoor. Ik vind het fijn om meer in balans te zijn. Ja. En, um... Ik had ook een aantal idealen in de politiek... waarvan ik denk dat het nog lang duurt voordat die echt verwezenlijk worden. Ik zou bijvoorbeeld erg fijn vinden als de politiek en het parlement... zich op een aantal terreinen zou vernieuwen. Ja. Als het bestuur openbaarder zou worden. Als het parlement opener zou worden. Um, als uh, er een politieke partij zou zijn zoals GroenLinks... die echt een progressief liberale kracht in het landschap weet neer te zetten. Dat zijn dingen die kosten tijd. En als je dan... Um, Echt daarin gelooft en daar naartoe wil werken, maar ziet dat, er nog zo, dat, dat dat nog voorlopig niet gebeurt, dan bouwt zich ook ongeduld op. En dat gecombineerd met dat harde werken, um, ja, dat is, een, dat is een stevige formule. Nou ja, en dat is eigenlijk ook een beetje teleurgesteld zijn dat het niet gelukt is helemaal. Nou, het is je ook afvragen waar kun je het effectiefst zijn? En ik denk, um, los van dat er echt heel veel mooie dingen zijn aan de politiek... ben ik wel ook wat ideale armer. Dat... Um ik, uh, waar ik de politiek eerst op een voetstuk had staan... is het daar toch al een beetje van afgevallen. Ja, ja. Ik vind het een trage factor. Ik denk niet dat er veel vernieuwing komt van de bestaande instituties. Dat als je naar de rest van de samenlevende wereld kijkt... als je kijkt waar sommige bedrijven mee bezig zijn... sommige maatschappelijke organisaties mee bezig zijn... daar zit meer dynamiek in dan wat dit binnenhofsklubje... Uh, ja, toch uh, bij elkaar in staat is de komende ja. jaren. Nog, ja. ja. Dat brengt mij bij de laatste ronde... Nog twee dingen. Uh, wij stellen altijd ook nog twee prangende vragen aan onze gast tot slot. En in dit geval sluit dat heel mooi aan bij wat u net zegt. Namelijk, de eerste vraag is, of de eerste kwestie eigenlijk. Uh, waar werkt u over vijf jaar? Ha, ah, dat is een mooie. Ik ben uh, me nog aan het oriënteren, ik ben veel aan het schrijven... en. Um... Ik ben aan ervan het schrijven. Overtuigd. Ja, ik heb zoveel meegemaakt in die politiek. Over en de dingen die u heeft meegemaakt? meegemaakt. Ja, ja, van alles, van alles, van alles. Um, Om te maar publiceren? Ook, dat weet ik nog echt oh, niet. En okay. dat interesseert me ook niet. Want ik merk dat ik er zelf nu heel veel plezier aan heb... Is het een soort dagboek eigenlijk? Of is het wel. Nee, het zijn, tot nu toe zijn het impressies, maar het varieert van uh, iets over muziek tot en met inderdaad. Uh, hoe vormt een besluit zich binnen ja, ja. een politieke partij of in het parlement? Dus dat, en wat dat bij elkaar wordt, dat, nou ja, dat, dat zal de toekomst leren. Um, maar ik zal zeker iets zoeken in de richting van internationale samenwerking, buitenlandbeleid, mensenrechten, rechtvaardigheid democratische politieke vernieuwing, ja. dat is echt waar mijn hart ja. voor klopt. Ja, dat blijft kloppen op dat gebied. Ja, ja je uiteraard. bent wel een politiek dier. Ja. Dat, ja. En het tweede ding is, uh, u heeft nu meer tijd. Welke activiteit gaat u de komende tijd, hoopt u te gaan ontwikkelen? Nou, Ik heb ook iets anders verwaarloosd echt, in de politiek. Dat is mijn gezondheid, de fysieke conditie. En ik had voor ik de politiek inging een droom... Dat is dat je uh, de Alpentoppen beklimt van Europa. En dan loop je van de Mont Blanc naar de Matterhorn. Zo. En daar moet, je echt, ja, daar moet je echt een hele goede conditie voor hebben. Die ik in de verste verte nu niet heb. En uh, ik ben twee weken geleden begonnen met heel voorzichtig weer wat rennen in de duinen. Meer na mag het nog niet hebben. En als ik dat nou volhou, dan moet ik echt absoluut voor vijf jaar om zijn die tocht uh, zien te maken. Ja, en dan zijn die baby's ook weer iets groter en slapen ze beter door. En dat soort dingen allemaal, toch? Nou, dat zou ook helpen, ja. Precies, dat denk ik ook. Uh, wat ontzettend spannend allemaal. Wat een, wat een ongelooflijk goed voornemen om dat te gaan doen. Ik hoop echt zo dat ik het lukt, nu ik het ook zo openbaar heb gezegd. Ik hoop moet ik dat het ik mezelf ook? eraan vast uh, Ja, pin. wat heeft u ooit heel erg hoog op? Een berg ergens gestaan. Ik heb nog ja, maar ik heb nog nooit de 4.000 er beklommen. En uh, dat staat bij mij in voor mijn netvlies als iets wat ik echt wil bereiken. En dan heb je ook waarschijnlijk wel een gids nodig, ja. een touwtjes, wat de dus hoogste ook ook tot te nu trainen. toe. Dat is iets van 38, 39 Ik ook al heel snel een hoor. Ja, dat was ik toen ook blij mee. Maar uh, daar eindigde mijn tocht, waar je zag dat de echte alpinisten hun tochten begonnen. Ja. En die stonden vier uur s nachts op. Met touwtjes en uh, ik lag toen nog te snurken. Dus ik kwam daar dan later ja. achter dat hij dat zo deed. En ik ja. dacht nou, ah, dat is stoer. Ja. Als, ik nou, trede, als dat kan geen ik dat ook. leven in het lijf is in plaats van in het hoofd... dan weet ik het niet meer, toch? toch? Ja, we zullen het zien. Heel veel uh, succes, we wachten het af. En heel veel uh, geluk ook de komende jaren en überhaupt verder. Dankjewel. Ik, uh, ik sprak met Mariko Peters, scheidend uh, GroenLinks Kamerlid... Um, ja, morgen ontvang ik in deze serie uh, het vertrekkende Kamerlid... Marcel Fernandez van de PVV. Die, uh, die vertrok met flink wat kritiek op Wilders. Waarschijnlijk heeft u dat wel gevolgd. Morgen meer daarover, uiteraard. Uh, mocht u gesprekken willen terugluisteren, willen reageren... het kan allemaal op, uh, op onze site tweedingen.nl. Morgen ben ik er weer zoals ik al zei, met Marcel uh, Fernandez. En nu gaan we luisteren naar uh, Willemijn Veenhoven, die zit er klaar voor in Hilversum. Want we gaan luisteren naar BNN Today met jullie maandagonderwerpen. Ja, dat betekent natuurlijk Erben Wennemars, die heeft van het weekend iets, iets idioots gedaan in Frankrijk. Wat dan? Uh, ja, luister maar. <lacht> Jack van Gelder weet het wel, die zit hier ook aan tafel. Hey, die heeft zich uh, totaal uitgeput uh, in, een, uh, in, in, in een bizarre race. Daar komt hij zo alles over vertellen. En Boris van der Ham is hier. We hebben het over de formatie. Boris van der Ham was natuurlijk twee jaar geleden de secondant van Pechtold. toen kwam het er niet, Paars Plus. Maar hij weet precies hoe het eraan toe gaat aan de onderhandelingstafel. Dat allemaal en nog veel meer. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Margreet Radio 1. <laughs> het NOS-journaal. Ik wil best geet Rijntje zijn, maar ik ben <laughs> toch Gert <-Kloek>. Daar ik <laughs> niks aan doen. De hoofdpunten van het nieuws. Van alle lijstduwers heeft Maarten van Rossum van de PvdA veruit de meeste stemmen gehaald. Hij kreeg 5.929. Om met voorkeursstemmen te worden gekozen zijn 16.000 stemmen nodig. Van Rossum had laten weten dat hij niet in de Kamer zou gaan zitten als hij gekozen werd. Medewerkers van de Amerikaanse ambassade in de Libanese hoofdstad Beirut zijn begonnen met het vernietigen van vertrouwelijke documenten.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 Stemacteur, toneelspeler en zanger Ger Smit is overleden. De stem van Smit was bij het grote publiek bekend... van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Daarin vertolkte hij onder andere Borde Wolf, Ed Bever, Gerrit Postduif en Zoef de Haas. Ger Smit was 79. En op de Ginkelse Heide bij Ede zijn de stoffelijke resten... van een Britse militair uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Defensie gaat ervan uit dat de militair op 18 september 1944 is gedropt... tijdens operatie Market Garden, ook bekend als de Slag om Arnhem. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel, je Kluk. Dit is Radio 1. BNN. Today, Willemijn Veenhoven. Het is maandag 17 september, 2 over half 9. Goedenavond. Boris van der Ham die neemt afscheid als Tweede Kamerlid. Vandaag heeft hij zijn opvolger ingewerkt. Ja, waar smaakt de koffie naar en waar, en waar smaakt de koffie het best? Dat weet hij natuurlijk. En wat zijn de allerlekkerste hapjes in de Tweede Kamerkantine? Dat en nog veel meer over de formatie hoor je na negenen en een bizarre zoektocht naar een vermiste prostituee in Groningen. Vandaag zijn de gierkelders op twee boerderijen onderzocht door de politie. Onze crime man die stond er met zijn neus bovenop. Er zit een luchtje aan deze zaak. Zometeen hoor je er alles over. Wil je meekijken in de studio? Dat kan via radio1.nl. En dan klik je op de webcam. En als je dat doet, dan zie je onder andere Haaien van der Heijden... bekend als schrijver van comedyseries. Binnenkort horecamagnaat. Daar gaan we het over hebben, maar vooral zometeen over comedyseries. Maar wat wordt het lekkerste gerecht bij jou op de kaart? Het, uh, het entertainment. Het entertainment. Ja. <laughs> is dat om te eten of meer naar, naar te kijken? Nee, dat is om naar te kijken. Dat oh. is hopelijk het lekkerste gerecht. En af en toe mag je een hapje ervan nemen? Of dat, uh... Uh, ja, zou je kunnen proberen, <laughs> maar het, je neemt en een hapje en uh, je kijkt naar het entertainment. Lijkt het je wel, Jack? Ja, zeker. Ja, Luc? <laughs> ja, natuurlijk en entertainment <laughs> is altijd fijn. <laughs> Zo meteen praten we verder met Straaien van de Heijden. Maar eerst Luc. Ja, uiteraard veel politiek zo meteen in Today's Topics. Vandaag maakte de kiesraad bekend hoeveel stemmen de politici precies keken, eh, kregen. Even luisteren. Mevrouw Hennes Plasgaard, 39.197. De heer Teven, 35. Nou, we lopen nog wel even door, kom ik zo rond 9 uur wel even op terug. Verder dingen over paden en over bier. Dus ja, leuke editie van Today's Topics. Dat kan niet missen. Mevrouw Dat zou leuk. Het Sportnieuws met Jack van Gelder. Jack, goedenavond. Goedenavond. Uh, vanaf morgen mag Ajax zich weer meten met de top van Europa. In de Champions League is Borussia Dortmund moeten tegenstander. De kampioen van Duitsland is op eigen veld al 31 competitiewedstrijden ongeslagen. En toch hoopt Frank de Boer op een stunt. Daarvoor zal zijn ploeg zich goed aan de opdracht moeten houden. Kijk eens, Ik vind niet dat we de, de wedstrijd in moeten gaan. Oké, okay, tegen de jongens. Jongens, jullie moeten ten koste van alles drie punten halen. Nee, wij moeten ten koste van alles onze beste wedstrijd spelen, onze fil filosofie uitdragen. En dan ben ik ervan overtuigd dat wij tegen elke ploeg uh, een kans hebben. Nou, dat wil ik morgen zien. Naast nou de Ajax en Dortmund bestaat groep D ook nog uit de kampioenen van Spanje en Engeland... Real Madrid en Manchester City.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 dan betekent dat dat product voetbal erg goed staat op Europees niveau. Voor de winnaar van de Champions League kan de premie overigens oplopen tot 60 miljoen euro. Ook in de Europa League valt er meer te verdienen. Twente en PSV ontvangen nu 1,3 miljoen euro startgeld. En de winnaar daar kan bijna 10 miljoen euro verdienen. Dan minder goed nieuws over Dirk Kuyt. Die heeft gisteren in de wedstrijd tegen het zeer bekende Mersin Itman Yurdo... een spierscheuring opgelopen. <tie> De aanvallen van Fenerbahce zal daardoor enige weken aan de kant staan... en mist in ieder geval de start van de Europa League. Daarin treft zijn Turkse werkgever komende donderdag... de koploper in de Franse competitie Olympique Marseille. En de Brit Christopher Froome heeft zich afgemeld... voor de tijdrit bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Limburg. De race tegen de klok is komende woensdag. Froome, die bij de Olympische Spelen in Londen brons veroverde op dit onderdeel... wil zich volledig richten op de wegwedstrijd. En eerder meldde ook Olympisch kampioen Bradley Wiggins zich af voor de tijdrit. En tot slot Anita van Doorn stopt direct met shorttrack. De 29-jarige schaatste begon deze zomer aan de voorbereiding op het komend seizoen. Maar ze kan zich niet meer motiveren. Tijdens de winterspelen van Vancouver leverde ze met de nationale shorttrackploeg een historische prestatie door als vierde te eindigen. Daarna werd de ploeg nog tweemaal Europees kampioen en veroverde de Shorttreksters zilver op de WK. Dat Was hem, Jack? Jongen, jongen, het is uh, kost... <laughs> ja, het is eigenlijk wel de kost, kost wat energie, <laughs> maar ja, dan heb je ook wat. Dan he? heb je ook wat. Ja. En morgen een nieuw decor. Ja, we hebben een nieuw decor Spant, uh, bij, bij de Champions League. En we zitten met twee presentatoren uh, naast elkaar. Zo'n beetje met de analytici tussen ons in. Morgen hartstikke leuk. Niet alleen Jan van Hals, maar de rentree op televisie. En eigenlijk voor alles en iedereen. Van mm. Bert van Marwerk, de ex coach. en met een loopje. Uh, nee, we hebben geen loopje meer. Oh, loopje? Ja. Nee, nee, we hadden vroeger een loopje. Ja, en we Studio Voetbal heb terug. ik een loopje. Oh, ja, ja. Nou, jammer. Ja. Ik hou wel van het loopje. Ja, nee. ik, weet, ik weet waar je van houdt. Ja, goed. Zonder loopje. Zet hem van rare Nee, nee zeg. dat je van loopjes houdt. <laughs> hou je van Belle en Sebastian? Ja, ja. ja. ik hou, ik hou ik van kan. alles. Het is van die muziek bij. die je altijd kan horen. En blijft mooi. Belle en Sebastian. I want the world to stop. I want the world to stop. Net zoals met Dusty Springfield vind ik, die kan je ook altijd horen. Bellen en Sebastian, I want the world to stop. Radio 1, PNN Today. In het hoge noorden heeft de politie de hele dag gezocht naar de resten van de in 1998 verdwenen prostituee Yolanda Meijer. Op twee Winsumse boerderijen werden de gierputten onderzocht. En dat gebeurde onder andere dankzij tips van onze misdaadverslaggever Mick Van Wely. Hij was daar als enige bij. Mick, je stond er de hele dag met je neus bovenop. Wat is er vandaag gebeurd in het kort? Nou, voor een specialist en speciale eenheden van de politie hebben zich gestort op de inhoud van die drie gierputten. Uh, dat is bijzonder om te zien, want die gierputten zitten vol met ammoniakgassen. Dus je moet heel voorzichtig zijn. Mm -hmm. met, met speciale zuurstofflessen en pakken onder de grond hebben ze de kelder centimeter voor centimeter afgespeurd. Uh, er is nu inmiddels één leeggehaald, de inhoud is gezeefd, er is niets gevonden, alleen wat bordjes, maar die zijn waarschijnlijk van, uh, van dieren. Mm. En uh, morgen gaan ze, ze hebben ze zijn het begin gemaakt met uh, het leeghalen van een tweede put, maar die is volledig volgestort met puin. En dat zien ze ook eigenlijk wel als een beetje als de meest interessante put. Ja. En daar gaan ze morgen mee verder. Okay. Er waren al eerder tips in de richting van die gierputten, maar daar is toen niks mee gedaan. Waarom nu wel? Nou, je moet het zo zien, het waren wat vage verhalen en je kunt niet op basis van een vaag verhaal bij iemand aanklompen en zeggen, sorry meneer, maar uh, we gaan eventjes kijken onder de grond of daar een lichaam uh, liggen. Later ze gewoon meer informatie binnengekomen, ook uh, uh, informatie dus van ons. Ja. En Dat hebben ze gekoppeld aan uh, ja, een nieuw onderzoek en uh, daaruit is gebleken van, goh, dat, die, hè, dat, dat het toch wel een reëel scenario is dat uh, Jolanda en mij daar begraven zou ja. kunnen liggen. En daar komt ook bij... Dat er nu nieuwe mensen wonen, dus uh, ze hebben geen toestemming nodig van de rechtercommissaris. Ze hebben gewoon gevraagd aan die mensen, joh, kunnen we gaan graven? En dat komt. Ja, want die nieuwe bewoners, even voor de duidelijkheid, die hebben niks met deze zaak te maken. Het gaat nee. met die, om die oude bewoner. Wat was dat ja. voor iemand? De oude bewoner was een uh, steenrijke boer. Die heeft uiteindelijk ook zijn bedrijf uh, voor heel veel geld uh, uh, verkocht. Maar die zou, uh, ja, was een frequent bezoeker van post-trace, liet ze ook thuis komen uh, altijd. Uh, groot drugs gebruiken en uh, ja... Volgens de verhalen en volgens de verklaringen van prostituees had hij nogal wat bizarre, bizarre hobby's op na, In de zin van qua sekswensen. Het was een wat bizarre, hm. bizarre man. Ja. En hij zou dan mogelijk financieel zijn leeggetrokken door die prostituees. Hoe dan? Uh, nou ja, in de zin van chanteren of bestelen. En uh, op een gegeven moment heeft hij in 1998 ook kort voor de verdwijning van Jelander Meijer zijn, bedrijf moeten, uh, zijn bedrijfsactiviteiten moeten staken. Oké, okay, dus hij zou gechanteerd zijn, dat, dat wijst mogelijk op dat hij ermee te maken heeft. Is het bekend of, of prostituee Jolanda Meijer ook echt bij hem is geweest op die boerderij? Ze hebben de agenda's, uh, net zoals wij hebben gedaan uh, hier bij de krant, hebben ze de politie ook de agenda's nageplozen van Jolanda Meijer. En dat bleek uit, daar bleek uit dat zij regelmatig contact met hem had en daar regelmatig kwam. Mm. En niet alleen zij, maar ook dus andere prostituees. Dus uh, het is 100% zeker dat zij uh, frequent contact met elkaar opnemen. Ja. Het uh, klinkt natuurlijk bijna als een kat in het bakje. Hoe, hoe, hoe denk jij dat dit zit, deze zaak? Wat is het meest logische nou, verhaal? Ik, ik geloof echt dat dat een reëel scenario is. Alleen vinden ze het lichaam, ja, dan moet je ook nog bewijzen dat hij ervoor verantwoordelijk is. En als hij de kaken stijf op elkaar houdt, dan wordt het een heel lastig verhaal. Ja, en die dus... man, die man is, is op zich nu nog geen verdachte? Uh, het is zo, hij is juridisch gezien geen verdachte. Maar reken er maar op dat de politie hem in de peiling heeft. En zodra ze iets vinden, dan uh, kun je het onderop zeggen dat hij wordt opgepakt. Het is wel bekend waar hij is. Ze weten waar hij is. Ja. Ja. Goed morgen dus, die tweede gierput. Nou ja, wij uh, horen van jou hoe het daarmee afloopt. Mick van Weli, dank je wel. Okay. Morgen, dan is het Prinsjesdag. Dan horen we de plannen natuurlijk voor het komend jaar. Um, cabaretier Pieter Derks, die kijkt verder vooruit. Zometeen doet hij hier verslag van de troonreden van het jaar 2022. Check ook even onze Facebook als je daar zin in hebt. Facebook.com slash beinintoday. Who taught you to behave that way to company? <laughs> well, What would you rather, I was meaner? Well, yeah, somebody has to be, and I'm the mom, so it can't be me. <laughs> well, I'm glad David's with her. I mean, it makes me not have to feel guilty. I'm not going to be meaner just for your sake. Well, you are one selfish little girl, darling. <laughs> Natuurlijk, Roseanne Barr hoorde je. En ja, ze komt een soort van terug op televisie. Tenminste, um, afgelopen weekend maakte RTL 4 bekend... dat ze een Nederlandse versie gaan maken met uh, Annette Malherbe als Ro -Rose Roseanne. En dat is ja, na Everybody Loves Raymond. Ook wel, iedereen is gek op Jack dan in het Nederlands. En Golden Girls lijkt het een beetje op een trend. Nederlandse, Amerikaanse comedies, Engelse comedies vertalen naar het Nederlands. Of niet, Haaien van der Heijden? Ja, nou, het gebeurt al langer. Het Weet gebeurt al langer, al. ja. Vaak worden uh, Engelse comedies... Uh... Het zonnetje in huis is ook gebaseerd op Engelse comedy. Kees ja. Co ook. Het gebeurt vaak. Even voor de duidelijkheid. Haie van der Heijden, ja, de comedy-expert van Nederland... noem ik je maar even, schrijver aan veel Nederlandse series... in de Vlaamse pot. Kees Co, Kinderen Geen Bezwaar. Um, hij doet op dit moment wat anders. gaan we het zo nog even over hebben. Okay. Maar jij, jij hebt het er niet zo op, hè, dat vertalen en hertalen van die series. Nou, hebben heb het niet zo op. Dat moeten mensen zelf weten. Maar ik, uh, ik heb het gevoel dat... Uh, dat comedy, behalve dat het humor is... is het ook, gaat het ook over herkenbaarheid. En meestal is dat nogal cultuurgebonden. Uh, heb ik gemerkt. Dat mensen willen kijken naar hun eigen cultuur. En, en, en humor is zo specifiek. Wij wonen tussen de Engels en de Duitsers in. En wij zijn niet zo geestig als de Engelsen. en Wij zijn ja. niet zo ongeestig als de Duitsers. En wij hebben een hele eigen landsuit. Er is een verschil tussen Friesland en Groningen. Maar ja, als je kijkt naar... Um, um, er, iedereen is gek op Jack. Everybody loves Raymond. En Golden Girls, die, hebben, die doen het goed. De Girls hoeft het niet goed, hoor. Nou, tegen een miljoen, geloof ik. Nee, nee, nee. Of nee, rond, uh, nee, rond, nee, rond nee, de achter... nee, nee, nee, nee, zeker niet. Het nee, begonnen nee. op één miljoen. Is misschien al inmiddels wat gezakt. Ik maar... geloof, dat zou kunnen. Nee, dat doet het niet goed. Voor zover ik dat kan overzien. Ik denk niet dat het... Uh, het heeft een marktaandeel van 13 of zoiets. En dat is, dat is niet voldoende. Maar uh, uh, ja, dat, dat is jammer. Maar, uh, maar gek op check heeft Dat is zeker Ja, al rond ja. de anderhalf miljoen, geloof ik, ja. per aflevering. Ja. Terwijl dat zijn scripts die, naar ik begreep, heel dicht bij het Amerikaanse script moesten blijven. Dus kennelijk slaat dat me toch aan ook hier. Ja, Ik denk niet dat het daardoor komt. Ik denk dat het komt door Linda de Mol en Jeroen van Koningsbrugge. Ik vermoed, heel eerlijk gezegd... dat als je die uh, een Nederlandse comedy had gegeven... dat het nog beter was geweest. Als ik denk e niet dat het nodig was. Als je hen toe... tweeën in een Nederlandse comedy had gezet. Ja, ik denk dat het gaat om, ja. om die twee. Ja. Wij vroegen um, Erland Galjaard... natuurlijk programmadirecteur van RTL 4... of het nou creatieve armoede is... om alleen maar te kiezen voor Amerikaanse series. Nou nee, want ik vind dat wij dat heel goed doen. In plaats van dat... Uh, en men er zitten te zeiken uh, dat we uh, Amerikaanse geweldige comedies als basis nemen. Kun je ook zeggen, goh, wat positief dat er een zender is... die zoveel nieuwe comedies uh, op de buis brengt met Nederlandse acteurs... en Nederlands bewerkt. Ja, oftewel, we zitten maar een beetje te zeiken, zegt hij. Nou, ik zeg ik, ik, ik het niet. <laughs> ik zeg niet meteen jij, hoor. maar. Ik vind, ik vind het prima. Iedereen moet doen wat hij wat zelf wil. Maar als je vraagt, wat vind je ervan, dan denk ik... Ik vind het verstandiger om je eigen cultuur te laten zien. En, ja. dat, en dat komt uit in de scripts over het algemeen. En waar het over gaat, de kleine dingen die gewoon in ons land spelen. Maar mensen moeten het absoluut zelf weten. Ja, maar ze ja, weten. als je nou ziet, het scoort wel. Kijk, een ander bezwaar zou kunnen zijn. Uh, kan ik me voorstellen, jij als uh, schrijver dat je zegt... ja, mijn brood uh, wordt hier Ja. Ja, nou ja, och. Uh, ik heb eerlijk gezegd, Erland Galjart uh, wel eens een mail gestuurd... om te vragen, zou ik eens komen praten? En uh, ik mocht niet eens komen praten, maar goed, dat uh, denk je wel. Ja. Moment, Hij ik, zei, ik, ik, we kopen ze wel gewoon. Nou, ik heb, ja, via de secretaresse ging dat, maar die zei, ik heb het op zijn bureau gelegd. Maar verder heb ik nooit meer iets gehoord. Mm. En, uh, maar uh, ik zit al een beetje te lang in het vak om daar druk over te maken. <lacht> ik denk, nou oké, okay, dan niet. Dan niet. Uh, maar waar, waar, waar ligt doen. het aan? Is het, is het een, een creatieve dip in Nederland? Weten we het niet meer hoe het moet? Nee, dat is... Uh, uh, de mensen die de macht hebben, zijn de mensen die bepalen wat er komt. Zoals Erland ja Ik ben, ik ben, ik ben hoofd, hoofdontwikkeling bij, Animal, nee, bij John de Mobbdus geweest... en ja. ik heb gemerkt dat het, het gaat niet zozeer gaat om, om, om, om een leuk format. Het gaat om degene die de macht heeft om te zeggen dat is een leuk format. Maar goed, waarom maakt diegene die keuze? Is dat puur kosten? Is het gewoon goedkoper? Nee, it? dat is denk ik omdat mensen over het algemeen... en dat geldt ook voor mij, dat geldt waarschijnlijk ook voor jou... dat weet ik niet zeker, mensen zijn over het algemeen egocentrisch. Dus als, eh, als een programmabaas een leuk idee heeft... dan denkt hij dat dat een beter idee is dan van iemand anders. Maar dat is dat is niet erg, maar dat is logisch. Ja, ja. En als hij dan de macht heeft, dan heeft hij een idee. En dan denkt hij, dat gaan we doen. We vroegen nog even aan Erland Galjaard... of we inderdaad te maken hebben met een nieuwe trend. Grappig is dat de nadruk daar nu een beetje op ligt... dat wij uh, Amerikaanse comedies vertalen. Uh, maar dat is helemaal niet zo ongebruikelijk. Want heel veel uh, succesvolle comedies uit het verleden... hebben ook uh, als basis uh, Engelse of Amerikaanse scripts. Alleen dat weet niet iedereen. Dat zei je net ook al, hè? Het, zon, huis, het, ja. het Zonnetje in Huis, bijvoorbeeld. Dat klopt. En uh, ook, ook die met Peter Lussen was ook gebaseerd op een... Uh, Vrienden voor het Leven? Vrienden voor het Leven, is ook ja. gebaseerd op een Engelse comedy. Sam ja. Sam, geloof ik, ook. Ja, ja, ja. ja. Dat is, uh, alleen eigenlijk de comedies Man waar jij aan schreef dat zijn echt Holland. Nou, Cees Co is oorspronkelijk ook gebaseerd. Alleen dat was op een hmm. gegeven moment... maar dat heb je wel vaker, was met Zonnetje in Huis. Op een gegeven moment is dat weg van de, van de oorspronkelijke script. En dan gaan ze gewoon op het thema verder. Maar Cees Co ben ik pas veel later ingekomen. De, de, de laatste twee seizoenen. En dan is het eigenlijk al niet meer dat, eh, dat format. Maar ik schrijf in principe Nederlands spul. Ja. Ik heb er nu 400 gemaakt ongeveer. Dat, Noem dat is... eens een, wat jij zegt. Het is jammer dat Hollandse cultuurgoed... of dat, dat zit vooral in die Hollandse series. Dat is mooi, dat moeten we behouden. Noem eens iets wat daarin zit... wat echt niet in die aangekochte series ja, zit. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het zijn hele kleine dingen. Wel, uh, iets, wat, iets wat humor is, is echt hoe je het, hoe je het zegt. Of iets wat herkenbaar is... Uh... Ja, ik heb uh, 210 afleveringen kinderen geen bezwaar gemaakt. Ik heb mijn uiterst uh, best gedaan om zoveel mogelijk herkenbare dingen te doen. Gewoon dingen maar gaat die... het over Sinterklaas en over stampelt Of is dat uh, te oh, makkelijk gedacht? Oh, maar uh, weet ik veel wat, over, uh, ik heb me gemaakt over de verpakkingsmafia. Dat je dat, dat je dat niet open kan krijgen. Misschien is dat in Duitsland en Engeland ook wel zo. Dat je de verpakking van een, <laughs> van een beetje... Uh, ja. even een paar plakjes salami niet open kan krijgen. Maar dat maar ik nog weet nog niet in Rosé? Nee. Dat weet ik niet precies. Dus Ik weet wel wat, wat er in Nederland speelt. Want ik, ik leef hier en ik, ik, ik hoor om me heen wat er aan de hand is. En dat, maar, maar toch ben jij, haai van de Heide wat anders gaan doen. Dan ja, ik, die schrijven. Uh, ik, uh, avond aan de vrijdag open ik een restaurant in Hilversum. Een, uh, het heet La Club en het is met entertainment, diner en entertainment. Is, maar dan denk ik aan van die dames met... Uh, een beetje, nee, daar uh, is het uh, toneel te klein voor. Uh, ja. Het is voor twee mensen, uh, oh. Erik Breij en, en Friends. E Erik Breij is mijn oude purple collega en uh, die doet steeds met een, met een wisselende dame. Ja. Het is een beetje dinertheater zoals het hier op het Mediapark ook bestaat, maar dan heel erg in het klein, Een beetje Parijs, jaren 30, 40, een beetje die sfeer. Klinkt goed. Leuk, hè? Aanstaande vrijdag. Aanstaande vrijdag beginnen Ja, het is natuurlijk heel zwaar. De horeca is verschrikkelijk, maar ook heerlijk. Maar ga je, ga je nog aan comedy schrijven of dat gaat even niet gebeuren? Nou, dat weet ik niet. Um, ik, uh, ik heb er veel geschreven. Ik vind het leuk om te doen. Maar uh, ik zal wel zien of het iets op mijn pad komt. Ik ga niet met, met mijn voet tussen de deur. Dat ligt niet in mijn aard. Eerst maar eens even de horeca in. Dank je wel, van Heijden. Oké, okay, dank jij. Morgen, dan neemt Bea weer plaats op haar gouden zetel om de troonrede voor te lezen natuurlijk. Wij vroegen ons nou af hoe de troonrede over tien jaar klinkt. Cabaretier Pieter Derks die weet het, dus hier de troonrede van 2022. Landgenoten, het is ons een groot genoegen voor de eerste keer als koning Willem IV deze troonrede aan u te mogen voorlezen. Graag willen we dan ook beginnen onze moeder, hare koninklijke hoogheid Mama, te bedanken. Met die oprukkende pensioenleeftijd van de afgelopen jaren was het even wachten... maar nu is ze dan eindelijk 84 en mag ze dus officieel van haar AOW gaan genieten. We hebben deze troonrede natuurlijk grondig voorbereid... en wij kunnen u zeggen het was genieten in de achterkamertjes... met onze premier Sabine Uitslag. Wat een leuk wijf is dat toch? Wij hebben natuurlijk een prachtige vrouw... maar we hebben in de voorbereiding op deze dag toch een paar keer tegen Maxima moeten zeggen... nou schat, hoedje voor Sabine. Gelukkig snapte ze nog steeds niet alle finesses van onze prachtige taal... en dwaalde ze twee weken lang in de PC-Hoofdstraat... op zoek naar een hoedje voor Sabine. Hetgeen ons de tijd gaf met onze premier nog wat dieper te converseren. Maar dit allemaal terzijde. Laten we gewoon voorlezen wat er staat. Mama had ons nog zo gewaarschuwd voor dit soort uitspattingen. Een beetje dom, horen we Maxima hiernaast al weer fluisteren. Goed. Het kabinetuitslag, bestaande uit natuurlijk het CDA van Sabine... de PvdA van Martijn van Dam, de VVD van Janine Hennis... en de Ponypartij van Britt Dekker heeft haar best gedaan de maatregelen te treffen die nodig zijn... om dit land door deze zware tijden te loodsen. De afgelopen jaren hebben we gezien hoe steeds meer Europese landen moesten afhaken. Man, ze vielen als was het domino d Eerst de Grieken, toen de Spanjaarden, toen de Italianen, toen de Portugezen... de Ieren, de Fransen en ga zo maar door. Kortom, het is belangrijk om juist nu met de resterende Eurolanden, te weten Duitsland en wij zelf... een verdere versplintering van Europa te voorkomen. Al was het maar omdat wij ook van Amsberg heten en van Liepen en Bistafeld. Nou goed, dit kabinet zet dus in op werkgelegenheid, duurzaamheid, economische stabiliteit en natuurlijk ponies. Belangrijk is ook dat het kabinet grote hervormingen niet uit de weg gaat. Zo worden er eindelijk knopen doorgehakt over de hypotheekrenteaftrek die geleidelijk afgebouwd zal worden, zodat die in 2094 helemaal is afgeschaft. Ja, dat hoort u goed. 2094. Wij realiseren ons dat dit snel gaat. En dat dit verder gaat dan alle besluiten die hierover tot nu toe zijn genomen. Maar soms moet je nu eenmaal drastische maatregelen nemen. We zijn in elk geval blij dat de discussie over dit onderwerp hiermee binnen 72 jaar tot een einde zal komen. Landgenoten, Nederland vergrijst. Op bewolkte dagen zien we soms al niet meer waar de lucht ophoudt... en waar de hoofden van onze bevolking beginnen. Het straatbeeld wordt inmiddels gedomineerd door traag schuivelende bejaarden. Maar ook daar wil dit kabinet werk van maken. En de verwachting is dat bijvoorbeeld dankzij de nieuwe snelheidslimiet van 140... ook in de woonwijken, dit straatbeeld snel zal veranderen. Daarnaast moet de investering in de bezorgdiensten van supermarkten ertoe leiden... dat het jongere deel van onze samenleving, in de Tweede Kamer vertegenwoordigd door de 50-min-partij... niet langer in lange rijen bij de kassa hoeft te wachten. Landgenoten, wij zijn trots op wat dit kabinet weet te bereiken... en hopen dat het tot een voorspoedig 2023 zal leiden. Wij zien u graag weer terug in april, op Koningsdag... voor het inmiddels traditionele vaccinelichthouderwerpen. Pieter Derk, cabaretier. Vanaf volgende week is hij er elke dinsdag. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Go the horns in the cars in the street. We walk.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 If time is all it takes Despite all Simone White, de beep beep song. Luc, die weet wat er na negen gaat gebeuren. Ja, veel politiek natuurlijk en ook antwoord op de vraag op welk voertuig zitten deze mensen? jullie allemaal in de studio hier even de vraag op welk voertuig zitten ze? Harry van Heijden? Nee, weet ik veel? Zeepjes of zo? Nee, nee, het is meer dan twee wielen, maar je moet wel trappen, kleine hint. Een, Boris, kameel, Boris een kameel. Boris van de Ham is ook aangeschoven. Is het een kameel? Het, is geen, het had een kameel kunnen zijn. je moet wel trappen. Wordt het een bijzonder feestje. Een, je moet wel, wel trappen, het ja. Het is ook een voor kameel, Boris. Maar Ik <laughs> dacht dat dit van die oh, protestorvers waren <laughs> nee, tegen die film. Nee, zo, nee, nee, nee. Je hoort het oh. straks naar. Nou, dit nee, nee, Het is, nee, is van het uur. ding van Fred Flintstone. Nee, nee, ook niet. Je raadt het dan niet. We hebben nog 30 seconden. Gaan oh, we eraan? Een step. Een step? Is het een step? Nee, het is geen step. Je hebt er heel veel plezier op. Als je twee wielen je moet trappen. Het... Nee, meer dan twee wielen. Oh, meer dan twee wielen. Ja. Een, bier, een biermobiel. Een bierfiets, inderdaad. Nou ja, ja, wat goed. Boris van der Haan, hoe weet je dat? Ooit ja, opgezeten, is... zeker. Hè? Nee, nooit. Maar ik zie ze heel vaak in Amsterdam voorbij komen. <laughs> ja. Maar je mag er niet meer op drinken, hè, geloof ik. Wat mag... ja, is, dat is ja, een bierfiets. Ja, het is, is een fiets met een, een al trappend tapje bier. Een de de toog. Ja. Okay. Hij van hij heide dank. lukt tot zo. Boris van der Haan, tot zometeen. Eerst het NOS Nieuws.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 collected Nu bij Free Record Shop Dedicated. Dit is Radio 1